Bonenbakker met het NOS-journaal. Defensie overweegt het zero-tolerance beleid voor softdrugs te versoepelen, meldt Nieuwsuur. Nu worden jaarlijks zo'n 50 militairen ontslagen omdat ze zijn betrapt op drugsgebruik. Eén joint onder werktijd kan al tot oneervol ontslag leiden. Defensie zegt tegen Nieuwsuur dat het beleid tegen het licht wordt gehouden... omdat de opvattingen over drugsgebruik aan het verschuiven zijn. Mogelijk speelt daarbij mee dat Defensie veel nieuwe medewerkers nodig heeft. De Oekraïnse president Zelensky heeft president Trump bedankt... omdat Rusland zou hebben beloofd de Oekraïnse hoofdstad Kiev een week lang niet aan te vallen. Trump zegt dat hij dat met president Poetin heeft afgesproken vanwege de extreme winterkou in Oekraïne. Rusland heeft die afspraak nog niet bevestigd. Politiek Den Haag maakt zich op voor de presentatie van het coalitieakkoord tussen D66, VVD en CDA. De partijleiders werden het deze week eens over de plannen voor hun minderheidskabinet en gisteren gingen ook de fracties akkoord. Vanochtend overhandigde informateur Letchert haar eindverslag aan Tweede Kamervoorzitter van Kampen, maar de inhoud is dan nog geheim. Om 1 uur vanmiddag presenteren de partijleiders Jette, Jessegus en Bontebal hun akkoord dat het motto aan de slag heeft gekregen. Op de A28 bij Meppel is betonschade ontstaan aan een viaduct. Sinds gistermiddag vallen stukjes beton uit het viaduct bij knooppunt Langhorst omlaag, zegt Rijkswaterstaat. Eén rijstrook in noordelijke richting is daarom afgesloten, net als de verbindingsweg naar de A32. Hoe de schade is ontstaan wordt nog onderzocht. Het viaduct bij Meppel wordt hersteld, maar dat duurt zeker tot na de ochtendspits. Het weer. In Groningen kan nog wat sneeuw vallen, minimaal rond het Vriespunt. In Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel geldt code geel vanwege gladheid. Verder kan er regionaal dichte mist zijn. De dag begint ook mistig, later geregeld zon bij maxima van 0 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 Magic copies, it's a fairy tale to me, but join in tune. The shattered by the final frame of the moon is seen the generate your everyday.